Volgens Wilders zou het in het slechtste geval 51 miljard euro kosten... als we dit jaar uit de euro stappen. Maar dat is nog altijd minder dan de 75 miljard... die Nederland kwijt is om de euro te ondersteunen, zegt hij. De PVV-voorman noemde rapporten waaruit blijkt... dat er uitstappen veel meer kost, bangmaakrapporten. Wilders vul een referendum over de terugkeer van de gulden. Wij zeggen ja tegen de gulden. Laat die munt maar terugkomen. Geef die munt terug aan de Nederlanders. Laat de Nederlanders hier ook over beslissen. Als politiek Den Haag zo overtuigd is van hun gelijk... en niet eens is met ons rapport... laat ze dan ook een lef hebben om een referendum uit te schrijven... en de burger, de Nederlandse burger, te laten kiezen. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan... gaat zaterdag naar Syrië. Het is voor het eerst dat de Syrische regering Annan... in deze functie wil ontvangen.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 Het echtpaar verkoopt een collectie van 15 schilderijen... om plaats te maken voor nieuwe aanwinsten, zegt het Veilinghuis. Dat zijn uh, verzamelaars, hè, die, uh, die verzamelen heel veel. En vaak zit in een verzameling ook een bepaalde uh, beweging en een ontwikkeling. En soms denk ik, ja, ik, ik wil toch een andere kant op met mijn verzameling. En dan kan je misschien niet alles houden. Dus verzamelen bijvoorbeeld ook modern. Maar ja, dat, dat weet je eigenlijk nooit waar, waar, uh, wat de volgende stap zal zijn. En dat is ook een beetje het spannende aan verzamelen. De aangeboden verzameling is 22 miljoen euro waard. Het weer, vanavond veel bewolking en kans op wat regen. Vannacht is het droog en klaart het steeds verder op. Minima net boven het vriespunt. Morgen droog en veel zon en het wordt dan een graad of 9. anwp verkeersinformatie Op de meeste wegen is het niet drukker dan normaal op maandag. Bij Rotterdam is het wel wat drukker, dat komt vooral door ongelukken. Op de A13 richting Rotterdam staat voor knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer file. De A16 van Breda naar Rotterdam voor de Randweg Dordrecht 2 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. De A20 richting Gouda voor knopen te plein Brechtseplein. Zeven kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. En er is maar één rijstrook open. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 De Slag om Nederland. Vanavond vijf vooraf negen bij de VPRO op Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkens.nl Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO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 Uh, straks wordt hier de fototentoonstelling geopend over 50 jaar nieuwsport En dat gebeurt door Dries van Acht. Nou, wie kent hem niet? Maar ik zeg het toch maar even, oud-premier. Maar ook wordt het geopend door Jaap van der Ploeg. Hij is oud-journalist bij het Journaal. Hij was voorlichter van allerlei ministers. Uh, en hoofdredacteur van de Rijksvoorlichting is hij ook nog geweest. Ja, en Tessel Blok die staat bij Van Acht, met Van Acht voor een van de foto's. Tessel, waar sta je? Ja, Geer, Meneer Van Acht, goedemiddag. Voordat de tentoonstelling officieel geopend wordt... bent u hier natuurlijk al even geweest, rondgelopen. En u heeft uw blik laten vallen op uh, twee foto's... die uh, heel sprekend voor u zijn als we het hebben over het ondruchte verleden... van Nieuwspoort en eigenlijk van Politiek Den Haag. Inderdaad. Beschrijf even welke foto in eerste instantie dat is waar we voor staan. Hier zie je de plotselinge dramatische ondergang van Wim Mijn die een groot man was in de Nederlandse politiek van toen. En van wie door... Lou de Jong, de geschiedschrijver, werd onthuld... dat hij in de oorlog niet helemaal, helemaal smetteloos was geweest. Dat was een persconferentie die Lou de Jong hield in Nieuwspoort. Exact. Een persconferentie met veel poeha en tamtam. -tam. En dat leidde tot zijn ondergang. En nog altijd vind ik dat mede door het toedoen... van die lawaaierige persconferentie en wat dat allemaal heeft losgemaakt... aan deze Wim Aantjes groot onrecht is aangedaan. Niet alleen zegt u inhoudelijk, maar ook dus de manier waarop dat toen naar buiten werd gebracht. Dat nieuwsport toen gebruikt werd als, als ruimte om zo'n grote persconferentie te geven, om dit zo groot kenbaar te maken aan het land. Zou die onthulling op een minder spectaculaire wijze zijn gebracht. Zo'n ongelooflijke onthulling was het trouwens in zichzelf nog niet eens. Dan zouden de effecten veel geringer zijn gebleven. Laten we naar een volgende foto lopen. Gaat u even voor. Er hangen er 50. Uit die 50 dus de persconferentie rond het verleden van Wim Aantjes. En Dries van Acht heeft ook een prachtige zwart-wit foto uit 1962 gekozen. Waarop wij zien, meneer van Acht? Wij zien op deze foto de man die tot voor kort, kort voor die foto gemaakt werd... was commissaris der Koningin in de provincie van mijn geboorte. Een functie die ik veel later zelf ook heb gehad en die vervolgens minister-president moest worden... en dat helemaal niet fijn vond. En ook daar ziet u een parallel, behalve... geen verwantschap mee met zo iemand, want ik wou dat ook helemaal niet. En ik u bent contrekeur minister-president geworden. Mijn uiterste best gedaan om het niet te behoeven te worden. Ik heb vijf mensen gebeld in een wanhopig laatste avond... die allen weigerden omdat ze geen toekomst voor dat kabinet zagen. Allemaal verkeerd gezien, want we leefden vier volle jaren. Ik werd dus minister-president contre -keur. tegen tegen Willem, dank. En deze man, want we hebben het over de kwaai, uh, uh, was dat ook. En dan kan je dat op deze foto goed zien. Het is een persconferentie die hij geeft... waar hij met een priemende vinger wijst richting een paar journalisten. Nou, je kunt het vooral zien aan het gegroefde gezicht dat nog zo onaangetast en vrolijk en ontspannen was gebleven... gedurende al zijn Brabantse jaren voordien. En eenmaal in Den Haag gaf hij deze persconferentie als minister-president... ook over niet het minste, namelijk de kwestie Nieuw-Guinea. Me dunkt, ga er maar aan staan. Ja, daar hebben de meeste Brabanders nooit veel problemen mee gehad met Nieuw-Guinea. En ik denk dat hij misschien ook nauwelijks wist toen waar het stukje land lag. Goed. Deze twee foto's koos u in eerste instantie uit om even met ons te bespreken. Meneer Van Acht, heel hartelijk bedankt. En veel plezier zo meteen met de officiële opening van die prachtige 50 foto's... die een mooi beeld geven van de historie van Percentrum Centrum Nieuwsport. Bedankt. Dat was Tessel Blok met Dries Van Acht over de tentoonstelling, fototentoonstelling... 50 jaar Nieuwsport en elk jaar één foto. Uh, en dan nu terug naar ons panel... Uh, het nieuw Radio Nieuwsportpanel, daar zijn we voor aangeschoven. Max de Bok. Hij is bijna 40 jaar werkzaam geweest als parlementair journalist. Voornamelijk voor de Gelderlander. Maar ook van 1987 tot 2003 was hij eerst als bestuurslid en later voorzitter verbonden geweest aan dat perscentrum Nieuwsport. En hij is voorzitter geweest van de NVJ, Nederlands Vereniging voor Journalisten. En de Vereniging van de Parlementaire Pers. En dan Henk van Hoorn, politiek televisie en radiojournalist bekend van Van Haag vandaag. weet ik nog, want ik liep toen stage bij hem. Het programma In de Rode Haan, Achter het Nieuws, Het Gebouw, maar ook Haagse Kringen, Haagse Bluf, en dan was nog iets Haags. Wat voor weer zou het zijn in een Haag? Juist. Juist. Vier locaties en drie titels had het programma binnen drie jaar. Ja. Dus dat is een knappe prestatie. Ja, precies. Ja, dat zegt iets over de kwaliteit van het programma. Ook. Nee, we waren zoekendig, hè? Zoekendig, oké. Okay. <laughs> en dan, laat ik het niet vergeten, voor Verhoezel, politiek verslaggever van de Groene Amsterdammer. Uh, jij bent bij de persconferentie van Wilders geweest over terug naar de gulden, om het maar zo te noemen. Dat maar klopt. eerst eventjes wil ik even de, de oudere uh, aanwezigen. Toch even op een opmerking van Van Acht. Van Acht zij tegen Tess Blok-Henk. Blok Contre-keur ben ik minister-president geweest. Net als Jan de Kwaai. En ik wil jou vragen, kon je dat merken? Nou ja, God, hij had er duidelijk geen zin in, maar dat was meer omdat hij andere dingen leuk vond om te doen. Wielrennen is natuurlijk een befaamd voorbeeld. Ja. En dat merkte hij natuurlijk, dat hij soms verdwenen was. Dan was hij uh, ja. op stap, zou ik maar zeggen. Dus ja, ja, ja. Dat, dat, daaraan merkte je dat hij dat niet leuk vond. Maar hij heeft erg leren genieten hoor. Dat, uh, dat, dat, dat hij er helemaal niks aan vond, dat kun je niet geloven. Dat is niet waar. Max de Bob. Ja, ik ken Dries vanuit terug als ik het zo hoor. Ja. Een van de sterkste punten is dat hij altijd relativerend is over de politiek en over zichzelf. Mm. En ik weet, ze hebben geprobeerd iemand anders te vinden. zelfs met name, maar die zei nee. En toen moest hij het worden. Ja. Maar heeft er wel van genoten toch, Oké, okay. Aukje, Ger zei het al, je bent bij de persconferentie geweest van Geert Wilders... maar zitten we hier in Nieuwspoort, het perscentrum. Daar vond de persconferentie niet plaats. Het was in de Tweede Kamer. Is dat omdat de PVV Nieuwspoort uh, een beetje in de ban heeft gedaan ooit? Nou, ik denk dat het ook om een beveiligingsschreden is. Mm dan kunnen ze veel makkelijker nagaan wie er binnenloopt en wie er niet binnenloopt dan hier. En bovendien is het hier deze week feest, dus dat maakt het extra ingewikkeld. Okay. Ik denk niet dat dat uh, de reden was. En kan je iets over de sfeer zeggen in die persconferentie? Want we zouden nu een uiteenzetting krijgen waarom het een hartstikke goed idee is om terug te gaan naar de gulden. Ik vind het grappig dat je vraagt naar de sfeer. Uh, <laughs> Kijk, het ging, Wilders deed een welkomstwoordje en uh, uh, uh, omdat hij te gast had twee mensen van het instituut, het Engelse instituut, dat, uh, de Lombard, studie, Street, uh, de Lombard Research. Street Research, dat het uh, onderzoek heeft gedaan. Dus we kregen uh, uh, uh, woorden als bangmakerij en uh, uh, we willen ons uh, meester zijn voor ons eigen geld. Dat was Wilders en vervolgens was heel lang deze meneer van Lombard Street aan, uh, aan het woord over kosten en baten en over wat. We aan groei waren misgelopen in Nederland als uh, ten gevolge van de euro. Uh, en toen het, uh, het vragen moment er was, ben ik hierheen gekomen. Dus uh, verder de sfeer, ja, wij zaten gewoon braaf te luisteren. De parlementaire betreffend... Sorry, Henk. Ben je overtuigd? Oh, ik heb eigenlijk een heleboel vragen. En de ja. allerbelangrijkste vraag is volgens mij... ja, als meneer Wilders vindt dat we nu terug moeten naar de euro... en hij heeft invloed op dit kabinet, ja. is er maar één vraag. Maakt hij dat inzet van deze onderhandelingen? Ja, ja ik vraag. bedoel, mij lijkt dat dat de enige vraag is. Maar goed, die heb ik hem niet kunnen stellen, maar die zal nee. vastgesteld worden. Maar ja, weet ik nee. dus nu het antwoord niet op. Max de Bok gaat hij dat doen? Inzet maken van de ik onderhandelingen? Ik uh, Wilders een beetje kennen dat hij dat gaat proberen. En dan zal hij naar buiten toe, er wordt niets gezegd naar buiten toe, radio stilte. En dan zullen we allemaal te horen krijgen hoe schandelijk het is dat, dat ze niet, willen, niet naar hem willen luisteren. Ja. Ja. Goed, dat was dat. Dat wilde je nog even. Nog één vraagje ga over. Ja. Um, ik vroeg aan Lubbers zo pas... Uh, acht jij het nou mogelijk dat het kabinet drie weken lang echt zijn mond houdt? Ook als de Kamer gaat aandringen, we willen toch iets weten. We willen toch, uh, we horen, er komt vast iets naar buiten. Daar willen we het in de Kamer over hebben. Is dat denkbaar, drie weken lang je kop houden? Uh, ja, het is denkbaar, maar het zal uh, verdomd lastig zijn. Niet doordat de Kamer dingen wil weten. Want de Kamer wil natuurlijk voortdurend op de hoogte blijven. Nou, ze zullen er ook begrip voor hebben dat dat gedurende deze periode even niet kan. Maar het gevaar is natuurlijk, of het gevaar wat leuk is voor ons, is dat er dingen uit gaan lekken. En dat Omdat, gebeurt altijd? Nou ja, meestal wel. Want partijen hebben er natuurlijk belang bij om dingen te laten uitlekken. Dus je zegt kunnen. Nou, bijvoorbeeld, neem het voorbeeld van die gulden. De Lubbers ja. zal laten uitlekken dat iets... Inmiddels heeft ingebracht en dat ze uh, niet wilden. Hè? Dat, dat is, daar heeft hij belang bij. Lunders, om... Sorry, dat Lunders. doet Wilders, zo'n lubbers niet. <laughs> die ja. zijn lubbers. Oh, zij kunnen ja, Nee, Wilders ja, ja, ja. nee, ja, zal zei... dat doen. Dus, uh, dus partijen hebben er belang bij om dingen te laten uitlekken en nou, dan gebeurt het ook. En, en, maar, maar veel weten we niet hoor. We zullen wat uitleggen. Dingen moeten doorgerekend worden. De minister van Financiën zit weliswaar niet op het katshuis... maar zit wel op zijn, ja. op zijn kamer te wachten tot hij een telefoontje krijgt... of hij iets wil laten doorrekenen. Dan heb je weer tien ambtenaren die wat meer weten dan de anderen. Het komt ergens wel naar buiten. Ja. Ja, bovendien moeten ze natuurlijk van tevoren toch ook, ook wel een beetje vaststellen... of het goed valt bij fracties. Je kan wel zeggen, we hebben lak aan de politieke partij die uh, ons steunen... Maar ja, dan worden ze misschien overvallen en met het risico dat, dat het hele pakket afgestemd wordt. Dus het heeft ook wel zin om af en toe wat zeer gevoelige puntjes te laten uitlekken. Dan kan dat vast in de week worden gelegd. En dan weet je hoe erover gedacht wordt. Je bedoelt ja. de, de oppositiepartijen, zoals Partij nee, nee, maar ook de eigen fracties. Oh, de eigen fracties. Ja. Ja, ja, ja, natuurlijk. Maar die zullen wel op de hoogte blijven. Nemen. Ik vroeg me af of ook de oppositie niet, toch? Uh, eerder dan wij nu geneigd zullen zijn te denken erbij betrokken wordt. Omdat ze zullen moeten zien of ze daar steun kunnen krijgen voor dingen die ze bij de PVV nou, er niet doen ik denk krijgen. dat de oppositie in dit geval al beseft dat ze geen poten aan de grond heeft en echt niet uh, meeregeert op dit moment. Dus, uh, maar denk je dan. niet, uh, de, de PVDA heeft heel veel meegeregeerd. Bijvoorbeeld, ze hebben een eigen minister uh, van Financiën gehad, uh, Wouter Bos. Daar zijn vast nog vanuit de fractie lijntjes met de ambtenarij bij Financiën. Denk je niet dat via dat kanaal iets lekt? Ja, lekker gebeurt via alle kanalen altijd. Dus dat, ja. dat kan via ambtenaar, okay. maar dat kan nou, ook via... Je we het toch over lekker ja. hebben. Laten we ja. het over nieuw sport want daar zitten we. Over percent percentage ja. nieuw sport hebben. Max. hebben. Je sport. hebt het niet van mij. Nee, je hebt het niet van mij. Dit, alles wat u trouwens hoort, hoort u natuurlijk niet... of mag u niet horen, want alles we wat hier in nieuw sport... Ja... Uh, gezegd wordt, uh, het komt eigenlijk nooit naar buiten toch? Het is een beetje vreemd dat we hier nu wel nog slop? Ja, wel, natuurlijk komt dat naar buiten. Oké. Okay. Zeg, ik zou niet weten hoe ik had moeten werken als ik alles wat ik hier gehoord heb niet naar buiten nee. moet brengen op een of andere manier. Nee. Je gebruikt het natuurlijk. De enige Vertel afspraak, even hoe die code is. Ja. De enige afspraak is. Ja, er staat nergens geschreven. Ik heb het ooit geprobeerd als voorzitter, om het geschreven te krijgen, dat is vadig mislukt. De enige afspraak is eigenlijk de afspraak van ons allen. Wat doe je als je informatie krijgt? Hoe ga je daarmee om? Het is gewoon des journalist om dat elke dag af te wegen. Hoe netjes ben je? Het is een fatsoensregel en het is een, ja, het is een, dus dat is een regel al... van de journalistiek. Maar wat ik wil zeggen ja. is... Natuurlijk, als ik hier wat hoor van een politicus... dan sla ik dat op, ik altijd in de beste harde schijf ooit uitgevonden. Niet alleen van mij, maar van jullie allemaal. Dat is onze hersenen. Nou, dat komt nu wel en staat dat staat het. Wordt toen. Ja, en daar staat het. Maar ook, en dan gebruik ik het als achtergrondinformatie, dan gebruik ik het in mijn stukken, in mijn beschouwingen, ik gebruik het op ja. een of andere manier. Maar niet met bron staat de Het niet bij, het staat niet bij dat het een nieuwswoord was. Ja. Maar, ja, maar nu, uh, Aukje, uh, ja. dit gaat over, re over reguliere nieuwsdingen en zo, daar kun je, je zo'n uh, houding hebben. Maar nu krijg je iets in handen waarvan je weet, als het naar buiten komt valt het kab kabinet. Zo brisant is het, dan wordt het toch een, een heel different ballgame, zou ik zeggen. Nou, het is heel praktisch. Daar heb je het niet voor nodig. Dat kun je ook op de wandelgang of in ja. de kamer van een politicus uh, in handen krijgen. En dan geldt, dan, ook dan geldt, uh, uh, uh, is dat wat ik in handen heb als journalist... Uh, uh, is dat nog aan de orde? Of mm. word je voor een karretje gespannen? Wat, wat, dat karretje is al helemaal uit Dat is word je altijd, al toch? De, ja, Er lekt niet, er wordt altijd gelekt. Ja, maar het karretje kan al lang afgeserveerd zijn. En dan sta je toch een beetje voor aap de volgende mm. dag. Of, mm. of de volgende week, voor, in mijn geval. Dus daar heb je nieuwsport eigenlijk niet voor nodig. Dus het geldt eigenlijk altijd. Dat, hey. je, dat je moet checken. Uh, uh, je checken. Moet, en het is ook wel handig om te weten voor welk karretje wordt gespannen. Want het is ook wel belangrijk dat je weet... Uh, wat de bedoeling is van degene die lekt. Dat kan je, dat, ik vind dat je dat altijd moet meewegen in. Dat is niet omdat je het dan niet kan gebruiken. Hmm. Maar het is wel, vind ik toch wel, je taak om dat te weten. Henk van horen in de jaren dat uh, jij hier rondliep... omdat je hier dat uh, televisieprogramma maakte... hoe belangrijk was Nieuwspoort dan voor je om te gebruiken... en uh, hoe vervelend voor je om gebruikt te worden? Uh, nou, het laatste vind ik wel vervelender dan het eerste. <laughs> uh, en ik heb, ik heb nooit last gehad van het Ook niet erg veel gemak, moet ik zeggen. Ik vraag me altijd af, wat is het grote oh, nee. voordeel? Mm, nou, het voordeel is dat je hier mensen tegenkomt die ook aan de bar staan. En dat je ze dingen kan vragen. Maar uh, ik liep altijd ook... Veel door de wandelgangen. En dat kwam je ze ook tegen. Dan kan je het ook vragen. Dat mag wel geciteerd worden. Dus uh, ik, ik heb ook nooit die regel. Als een echte handicap gezien. Je gebruikt wat Max zegt. Je gebruikt het gewoon. Alleen niet ja. met bronvermelding. Maar dat is hetzelfde als uh, mensen met de koningin praten. Dan mogen ze ook niet uh, uh, zeggen. Majesteit zij tegen mij. Dus ja. dan, maar die kennis gebruiken natuurlijk wel. Ja. Om nou te zeggen. God, god. wat is uh, sports een nuttig instrument. Nee. Zeg, nee maar het, geld, het geldt ook voor gedrag. Gedrag van journalisten gedrag van politici in uh -huh. Ja, Daar schreven we ook niet over als we hier een minister zagen die zat was... of, uh -huh. uh, of een journalist die uh, raar deed. Toch zijn nou, dergelijke wel verhalen wel naar buiten gekomen he, in de loop Heel tijd. weinig, heel uh -huh. weinig. Was het niet Brinkman? Dat zeg zit, je? Brinkman ging Ja, de laatste uit. keer was het weer Brinkman van de PVV... die hier met de opera uh, ja. een koffietje gehad heeft. Uh -huh. En toen heeft het bestuur van Nieuwspoort besloten... dit moet naar buiten, want hier komt een aangifte van ja. ons. Dit moet naar buiten. Dit kan ja. dus niet. Max, maar even als je dan gewoon een avondje gezellig door te zuipen... dan schrijven we daar niet over. En het nee, is natuurlijk altijd, dat, uh, het is altijd een belangenafweging. Als jij hier dingen hoort die inderdaad het kabinet uh, in gevaar kunnen brengen... zeker nog kunnen laten vallen... ik kan me niet voorstellen wat dat is... maar stel dat je dat hier hoort... Ja, dan kan je, dan kan je op, beroep op een hoger belang doen, lijkt mij. Dan, ja, ja, dan, zoals, zoals Kees Lundshof, de betreurde Kees Lundshof... van de parlementaire redacteur van de Telegraaf, altijd zei... ja, ik vind die code prima, die moet je vooral houden... Maar als de minister hier komt vertellen dat de gulden devalueert, ja, dan staat het alleen in de krant voordat hij uitgesproken is. Ja, ja. ja. maar ook ja. daar heb je... je, ook, je ik, maar ook daar heb je nieuwsbord niet voor nodig, want, nogmaals, ik herinner me, nou komt de echte verhalen uit de oude doos. Ja, die willen we graag horen. Ja, onder. nee, maar toen de wet-investeringsregeling werd de afgeschaft... Weer. Weer. Ja. Wow. weer! Onder de VVD-minister de Korte, in het uh, tweede kabinet Lubbers, als ik het nou goed zeg, toen uh, uh, heb ik uit zeer betrouwbare bron kon ik in de Volkskrant schrijven dat de Weer werd af, uit, uh, afgeschaft, en dat heb ik heus niet hier hoort. Dus hmm. Een schone telefoontje nee. werkt ook hoor. Was dat ook ja, uh, was het akkefietje waarbij Lubbach zei op zijn persconferentie, Di dit is in het hoofdstuk eens en nooit weer? Ja, dat was Japan. Dat nee, was iets nee, met Japan. Nee, nee, dat nee, was de korte nee. met Japan. Ja, oh, van oh, de Japan. Japan. Ja. Even terug in het verleden, Lui. Uh, ja. Max, vertel eens, wat is jouw interessantste, dierbaarste, hilarischste, of wat ontroerendste herinnering aan dit etablissement? Nou, zullen we maar hilarisch nemen. Dat is leuk. goed, en, nou daar beginnen we mee. Ja, en, maar, doe, maar. Me niet, doe me niet En het, gaat, en het gaat over de oud-premier Van Acht, die toen nog in premier was. In het kabinet en nou, daar was de minister van Justitie. Hij had met veel problemen. En een van de problemen was daar een van de vier examenijsten de wetten van ondernemersraden. En de heer Van Acht, ik zei al, hier goed te relativeren. Moest op een avond, terwijl Niespoort vol zat met PvdA-bewindslieden en kamerleden van de PvdA moesten op het katshuis zijn om over de wet op de leembeschrijd te praten. Maar misschien is de grafice die avond morgen is verschijnt de heer Vlacht in Ietsvoort, in de oude, in de bar. Tot ieder stoppen verbazing, want ja, je moest en ook is. daar zijn? Hij zei niks, en andere En praten met ons. En Marcel van Dam stond erbij. En die hief ineens een lied aan. het lied was... <laughs> Overnacht komt je antwoord nog vannacht. Mm -hmm. Heel Nieuwsport stond daar te zingen. Het was een fantastische avond. Prachtig. <laughs> ookje? Nou ja, ik kan me ook een keer herinneren. Dat dat was in het nieuwe, nieuwe sport. Ik ben iets jonger, als ik eerlijk zeg mag zeggen. Vergeleken ja, ja. bij de heren. Zaten we aan deze uh, de leestafel. En toen hebben we met z'n allen ook, ik weet niet, tot diep in de nacht liedjes zitten zingen. Ja, dat klinkt allemaal heel flauw. Maar dat is eigenlijk de maar functie... Maar met wie? Met, met wie allemaal? Nou, met Van Brandpunt, Help me even. Ik ben heel collega heel Collega-journalist. Collega de je wel ook, maar dat doet er allemaal niet toe, nou, ja, weet je. Nee, nee, er nee maar dat mee kan zien. En daarmee kom ik eigenlijk op de functie die Nieuwsport voor mij had. Zeker in het begin, nu niet meer, hoor, nu ik voor een uh, weekblad werk, is dat toch anders. Maar je moet je voorstellen, ik kwam de eerste keer in uh, 1985 uh, voor Brabantpers uh, naar Den Haag had heel braaf uh, voor een week eten ingeslagen. Want ik dacht, uh, nieuwe baan, ik moet zorgen dat ik eten thuis heb. Nou, ik kan je vertellen, je gooit het allemaal weg. Want je eet of in de Tweede Kamer of in Nieuwsport. En Nieuwsport was echt... daar kon je, nadat je om half twaalf nog de laatste keer... je stuk had doorgestuurd, kon je even met, met anderen... Een biertje gaan drinken, een glas wijn gaan drinken, even. Maar dan is en het dat... gewoon die sociëteitspreken. Tuurlijk, gewoon. Echt. Ja, dat was het. Dat ja. is het. En dat is denk ik voor de meesten ook nog gewoon de belangrijke. Even tussendoor eten. Dat je niet de straat op hoeft tussen anderen. We uh, moeten er, er ook niet te spannend over doen, nee, vind nee, ik, wil nee, ik ja. eigenlijk zeggen. Ja, ik, ik, ik, ik vind dat alles in die bar, ja. Ach, daar <laughs> drinken mensen en soms worden ze dronken en soms niet. Ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Maar, maar zijn er persconferenties nee. of momenten ja. die jij je enorm... Ja, die, die persconferenties, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik herinner me vooral nog de, het oude gebouw. Dat je echt met z'n allen op elkaar gedrongen zat in een heel klein zaaltje. Je moest eerst... Langs een tafeltennistafel waar uh, soms een Uil nog ja. aan het uh, tafeltennis staat. Er hangt een weg. prachtige foto op deze tentoonstelling. Ja. Ja. Ja. Ja. Waar ja. Den Uil enorm uithaalt voor een enorm ingewikkeld spinslag. We ja, hebben uh, altijd weer. Hoe heet dat? Tafeltennistafel. Heel, heel fanatiek. Ja, heel fanatiek. Maar goed, dan ging je dus naar dat uh, zaaltje wat altijd veel te klein was. Maar toen hadden we nog maar 30, 35 journalisten. En nu zijn er 100, 160, 180. Dus, maar toen was het al dringend. En dat waren natuurlijk de spannende momenten. En vooral als een, een kabinet op vallen stond. Of, uh, uh, uh, of met net gevallen was. Noem eens een moment voor jou, wat je echt is bijgebleven. Wat je, wat je, wat je imposant vond, of ook of hilarisch. Of, maar, maar hilarisch heb we wel gehad. Doe iets ernstigs. Nou, het valt van het kabinet ten nou, al, Alleen weet niet of, of dat hier was. Volgens mij heeft hij dat hier niet zo aangekondigd. Maar het is, hm. In ieder geval, dat vond ik wel een van de opmerkelijkste. Omdat je het ook wel een tijdje van tevoren zag aankomen. Mm -hmm. En dat was dan het moment Supreme. En, uh, en dat dat wel dramatisch? Ja, dat was wel dramatisch. Ja. Mm. Ja, dan voel je toch dat er iemand zijn idealen ziet, uh, ziet breken. En, uh, ja, dat vind ik dan dat vind ik nou historisch uh, momenten. En niet wat hier in de war gebeurt. Nee. Uh, Max, ik hoorde van, uh, van een collega hier. Ik vroeg hem vanmorgen... Wat is jouw... Uh, wat is nou... Politiek meest brisante wat hier dan gebeurd is. Nou het uitlekken van de val van Gerrit Brok, staatssecretaris, Volkshuisvesting. en die werd proactief werd die geslachtofferd, Want er kwam een bouwsubsidie enquête aan, en de toenmalige fractievoorzitter van het CDA, de Vries, dacht dat gaat in die trekken. Laten we maar killen voordat het eenmaal, voordat die enquête begint. Heb jij uh, jij noemt je op, alles, jij bent het wandelende Wat zei jij? Het uh, was het uh, meest uh, brisante moment in het nieuws Ja, dat het dat, dat, dat, meest belangrijke nieuws had ik, ik weet niet waar het gebeurd is, ik weet niet van wie ik het verhaal heb. Uh, oh, ik heb, de primeur, ik, en heb ik heb het niet. zien gebeuren. Eén er is één ding voor mij heilig als journalist. <laughs> tot in het graf, de bron zal ik altijd verzwijgen. Nou, ja, dan ja, doe ja ik ook het zwijgen toe, maar ik heb het wel zien gebeuren, Max. Oh, kijk. Maar dan hadden we het ook niet over Max de Bron. We hadden het niet over de Bron, we hadden het over een gebeurtenis die hier plaatsgevonden had. En die iemand heel belangrijk Ik zeg niet dat die hier plaatsgevonden had. Toevallig Max de Bron. Laten we nog heel even iets over. Jij had het over die sfeer bij de persconferentie van Wilms. over de sfeer van de persconferentie. Henk zei het al, Henk van Horen. lang geleden was het, zeker in het andere nieuwswoord, wat intiemer. Daar zaten de journalisten echt bijna aan tafel bij de bewindslieden, op tastbare afstand van elkaar. Die uh, distantie is veel groter geworden. Terwijl er altijd wordt gezegd... politici en journalisten groeien zo ongeveer een beetje in elkaar tegenwoordig. Maar ogenschijnlijk is die distantie... is de afstand veel groter geworden tijdens persconferenties. Ja, heeft, het ook. heeft ook te maken met het feit dat de camera's erbij zijn. Daardoor is ook die afstand alleen al fysiek vergroot. Uh, er is afstand tussen politici en journalisten, maar... Was het vroeger niet gezellig, te, iets te gezellig tussen journalisten? Nee, en, iets en te bezigden. gezellig kan het mij nooit zijn. Maar uh, dat is waar net van iets hoe je te daar gezellig goed voor het land is, mee omgaat. En waar je er afstand van houdt. Kijk, je kunt met politici heel goed omgaan. Maar je moet er altijd zeker argwaan houden. Hebben zij ook tegenover ons. Er is vertrouwelijkheid. Er is elkaar vertrouwen. En er is argwaan. Dus die afstand is er ook. En het maakt geen verschil of je nou s'avonds met die, met die politicus... waar je de volgende dag een rotstukje op schrijft... Of je daar een biertje mee gedronken hebt of niet. Want dat het heeft Nee, ja, Maar mij. Dat is buiten de, de camera's. Maar voor de camera's nou, lijkt het allemaal op afstandelijker en ja, vragen. Nee, het is juist omgekeerd. Uh, de, uh, vroeger kon je hier, maar ook overal elders met politie. Gewoon normaal omgaan. Met mensen zoals je doet met mensen die je vaak ziet. Zo gaat dat. Dus je spreekt met elkaar met voornaam aan, et cetera. Ja. Uh, Tegenwoordig wordt het ook nog uitgezonden, dat is het verschil. Yes. Dus, uh, ja. En dat, ja, dat, dat maakt wel een groot verschil. Wat daar, daardoor krijgt ook de buitenwereld uh, de indruk van het is allemaal oude jongens, krentenbrood en ze houden elkaar ja. de hand boven het hoofd, et cetera. Ja. En dat, dat vind ik veel gevaarlijker dan wat er vroeger gebeurde. Maar hoe, hoe, hoe voorkom je dat dan? Door het niet uit te zenden, dat kan ook niet meer? Uh, nou, nee, door je voor de camera en de microfoon anders te gedragen. Denk ik. Dat moet je altijd een zekere afstand bewaren. En uh, als je elkaar op de schouder gaat rammen terwijl de camera of de microfoon aanstaat, vind ik niet goed. Dat, nee. dat, dat, dat, niet goed voor het beeld en het is ook niet te werken. De geloofwaardigheid. Ja. ja. Goed. Uh, tot zover de eerste aflevering van Villa VPRO vanuit een nieuwspoort. Het perscentrum in Den Haag bestaat 50 jaar. Prachtige fotopentoonstelling moet zometeen geopend. Wij zitten hier nog tot en met donderdag met elke middag uh, actuele politiek. Maar ook politiek uit de oude doos. Wat ook altijd heel feestelijk is. Max de Bok <totstuk> heel hartelijk bedankt. Aukje van Roesel bedankt. En Henk van Boren. En in Hilversum zit als het goed is Tim Overdy klaar voor het Radio 1-journaal. Dat klopt. En volgens Dag mij kunnen jullie ons uh, met de bronnen die jullie hebben wel vertellen wat wij in uitzending hebben ja, maar wij zitten in nieuwsport en van mij zal je het niet horen krijgen. Wilders ja. heb jij. Je hebt Wilders. Dat klopt, Henk, inderdaad. Dat kunnen we formeel bevestigen, we gaan het vooral over heel veel geld hebben. Miljarden bezuinigingen is de rode lijn van onze uitzending. Premier Rutte had het over een totale mediastilte. Nou, daar hebben wij totale maling aan. Er is genoeg te bespreken, al was het alleen al inderdaad vanwege dat gulden rapport van Geert Wilders van de PVV... De gedoogpartner van het kabinet. We hebben opmerkelijk veel nieuws, eigenlijk voor een maandag in het radio. Journaal, eh, zeg maar de marktplaats voor het nieuws waar uw gulden nog steeds een daalde waard is. Nu vast in de aanbieding de hoofdpunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. Minister de Jager van Financiën reageert terughoudend op het rapport dat gedoogpartner PVV heeft laten maken over een terugkeer naar de gulden. De euro en de interne markt hebben Nederland veel voordeel gebracht, zegt de jager in een eerste reactie. Wilders zegt dat de euro alleen maar geld kost. Meer dan 1700 scholen zijn morgen dicht in verband met de lerarenstaking tegen de bezuinigingen op het passend onderwijs. De bonden verwachten tienduizenden leraren op een manifestatie in de Amsterdam Arena. Minister Van Bijsterveld is daar niet welkom. Het Rode Kruis heeft hulpgoederen naar de buitenwijken van de Syrische stad Homs gebracht. In de stad is een gebrek aan voedsel, drinkwater en medicijnen... door de wekenlange strijd tussen de oppositie en het Syrische leger. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan... gaat dit weekend naar Syrië voor overleg met het regime. In de gemeente Spijkenisse heeft een vrouw opgespoord... die negen jaar lang ten onrechte een bijstandsuitkering heeft gekregen...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 Dat heeft te maken met de ongelukken op de A20. Richting Gouda staat voor knoop op de Brechtseplein 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En de andere kant op, richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 6 kilometer na een aanrijding. En daar is ook de linkerrijstrook dicht.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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag, de gulden of de euro? De PVV weet het wel. De miljarden vliegen ons vanmiddag om de oren. Wilders hoort u en we leggen het rapport over de euro voor aan een monetair econoom. De miljarden vliegen ook over tafel bij de tussenformatie in het katshuis. Het is de heren en dames vandaag gelukt om de lippen stijf op elkaar te houden. Dat weerhoudt ons er natuurlijk niet van, toch een en ander even door te nemen. Het college Bescherming Persoonsgegevens kiest deze dag van de miljarden uit om meer geld te vragen. Anders kunnen ze goed toezicht op onze privacy niet meer garanderen. Dat ligt voorzitter Koonstam zo toe. Guy Verhofstadt, de oud-premier van België en nu Europarlementariër... staat bij een demonstratie in Moskou. We spreken na vijf uur met hem in dit Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Uit de euro stappen en de gulden invoeren, dat kost 51 miljard euro... maar dat verdienen we dan in 2013 en 2014 al terug... omdat we niet mee hoeven te betalen aan de redding van landen zoals Griekenland. Dat is de conclusie van een Britse onderzoek over de herinvoering van de gulden. Dat is gedaan in opdracht van de PVV, daar is de afgelopen dagen al veel over gezegd. Vandaag was de officiële presentatie. De conclusie is voor Wilders duidelijk. Dan wordt dat bedrag van 51 miljard volgens hetzelfde rapport... vanaf het tweede jaar goedgemaakt... Want het is kleiner dan de 37 en de 38 miljard euro... samen 75 miljard euro die we in 2013 en 2014 ja, uitsparen... aan de kosten die Nederland moet bijdragen om de euro overeind te houden. We praten verder met econoom Ivo Arnold van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft het onderzoek bekeken. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft het u uh, overtuigd? Is het beter en vooral goedkoper voor Nederland om de euro vaarwel te zeggen? De bedragen overtuigen mij niet. Het rapport biedt ook weinig nieuwe inzichten. De bekende argumenten van tegenstanders van de euro vind je erin terug. Namelijk dat het niet optimaal is om met zoveel landen een eigen munt te hebben. Um, maar een heel belangrijke veronderstelling is wel dat je zomaar uit die euro kunt stappen... terwijl je toch lid blijft van de Europese Unie. En daarvoor zien de verdragen gewoon niet in. Nee, maar, u zegt, die, die bedragen die overtuigen mij ook niet. Waarom niet? Nou, omdat het ontzettend moeilijk te berekenen is. Ik kan het niet en uh, zo'n bureau zou het eigenlijk ook niet moeten pretenderen te kunnen. Uh, omdat je eigenlijk rekening moet houden met alles wat er vervolgens zou gebeuren in de Europese Unie. En ook met reacties van andere landen. He, als wij als sterke Europartner uitstappen, vinden andere landen dat leuk? Ja of nee? Nou, ik denk het niet. Wat zullen de reacties zijn? Zullen ze onze tomaten nog willen importeren? Dat soort vraagstukken moet je ook bespreken en dat doet het rapport niet. En geldt die kritiek dan misschien ook voor al die rapporten? Hè? Het zijn er wel twaalf geloof ik die... Juist het omgekeerde beweren, dat het goed is voor Nederland om in die euro te blijven... Nou, ik vind eigenlijk nog het meest genuanceerde rapport. Dat is het boekje wat het Centraal Planbureau... een aantal maanden geleden heeft uitgebracht over de eurocrisis. En daarin zeggen ze eigenlijk uh, vooral de interne markt. He, de Europese Unie heeft ons veel welvaart gebracht... omdat dat de handel heeft vergroot. En vergeleken daarbij is, de, uh, is het handelsvergrotende effect van de euro... maar vrij gering. Maar je hebt die euro wel nodig om die interne markt in stand te houden. Want we kunnen niet zo twintig jaar teruggaan... naar de jaren zeventig, jaren tachtig met allemaal eigen munten... en dan maar hopen dat... Die interne markt met die vrijhandel uh, maar in stand blijft. Ik denk dat dat uh, niet realistisch is. Ja, in het rapport staat de suggestie dat Nederland met de gulden de euro kan schaduwen. Wat, wat betekent dat? Ja, dat zou een soort van Denemarken scenario zijn. Hè. Die heeft natuurlijk ook de munt gekoppeld uh, aan de euro. En uh, Zwitserland doet het trouwens sinds deze zomer ook dat ze proberen om de munt stabiel te houden uh, met de euro. Eigenlijk lift je dan mee op het feit dat de rest van de eurozone een stabiele muntunie in stand houdt en daar haak je dan aan zonder dat je dan de kosten daarvoor wil betalen Vorm van steun aan de zwakke eurolanden. Het mm. is een beetje een freerider-situatie. Uh, ja, het rapport gaat ook over Zwitserland en Zweden, want er is een uh, vergelijking gemaakt. Er wordt gezegd, de euro heeft de afgelopen jaren geleid tot welvaartsverlies voor Nederland. Als je het vergelijkt met Zwitserland en Zweden. Want die doen het zonder de euro veel beter en deden het ook beter. Kan je dat nou echt goed met Nederland vergelijken, vindt u? Het is heel selectief vergelijken. Je pakt twee landen eruit die heel anders zijn. He, Zwitserland heeft toch een heel bijzonder concurrentievermogen. Het is een uniek landje eigenlijk. Zweden is ook een heel ander land met een andere industrie, andere handel. Dus het is selectief vergelijken. En wat me nog het meeste opviel in het rapport eigenlijk, is dat ze begonnen in 2020. 2001 met vergelijken. Terwijl de euro, de muntunie, is toch echt in 1999 gestart. En als je die jaren wel dat zou meenemen, dan zou je opeens twee jaren... van hele hoge groei in Nederland meenemen in het eurotijdperk. Dus voor wat betreft de vergelijking is het een beetje selectief gedaan allemaal. Als we even kijken naar de opstellers van het rapport. Lambert Street Research uit Londen. Eurosceptisch noemen zichzelf... maar we hebben geen politieke agenda. Als u het rapport leest, wat is dan uw indruk? Dat ze inderdaad euroceptisch zijn en dat ze de bekende nadelen van een muntunie inderdaad goed uh, beschrijven. En dat is niets nieuws. Hè. Je moet inderdaad een goed geïntegreerde uh, economie zijn om gezamenlijk met één munt. Uh, uh, uh, uh, werken. En ze leggen ook wel de vinger op een aantal zwakheden die ook wel terecht zijn. Ze, ze leggen uit dat de kapitaalstromen in de muntunie zeer sterk zijn gestegen en dat daardoor uh, ook banken in Nederland en pensioenfondsen een heleboel um, beleggingen in andere landen kregen. Maar ja, dan is de vraag: moet je, moet je daar de euro de schuld van geven? Kijk, als banken verkeerde beleggingsbeslissingen nemen, dan is dat toch een probleem van de banken... en van het bankentoezicht. En je moet niet al het onheil wat er is opgetreden aan de euro wijten. Ja, nou wil dus vanmiddag met, met zijn rapport in zijn hand... dat al die rapporten die ervoor pleiten om in de eurozone te blijven... dat is allemaal bangmakerij. Heeft hij daar een punt als je die rapporten naast elkaar legt? Nou, die andere rapporten he, van de ING, er zijn er nog een paar, die schetsen inderdaad doemscenario's. En het is even lastig uh, uh, beo beoordelen, want het is ontzettend moeilijk te voorspellen. En uiteindelijk komt het neer op een, een strategie die je als land hebt, zijn wij onderdeel van de interne markt. En willen we die in stand houden, nou dan betekent het ook dat je dan één munt hebt en dat je ook bijdraagt aan het laten werken van die muntUnie. En als je wat dat betreft je buitenspel zet, hè, Denemarken, Scenario, Zweden, Zwitserland. Ja, dan, dan is het nog, toch de vraag of je nog van die handel kunt uh, profiteren. Ja, nu zei net het, het rapport van het Centraal Planbureau, dat heeft u het meeste overtuigd. Kan überhaupt iemand wel inschatten, ook het, het Centraal Planbureau... wat die euro ons gaat brengen in de toekomst. Want hoe en wanneer we van die schuldencrisis af zijn... en hoe groot die nog wordt... Dat weet natuurlijk niemand, ook de kosten niet. Nee, en, en je kunt uh, allerlei uh, scenario's doorrekenen... van wat was er gebeurd als we geen euro hadden gehad. Maar dat is heel erg lastig, want tegelijkertijd... Uh, vers, uh, veranderen er duizend en één dingen in de economie. En je kunt dat dus niet allemaal op het konto van de euro uh, uh, schuiven. Uh, de kredietcrisis, de Amerikaanse uh, hypotheek... Uh, uh, obligaties die zoveel problemen hebben veroorzaakt in Europa, heeft niks met de euro te maken. En toch zie je de gevolgen daarvan ook doorwerken in de eurozone. Dus dit soort vergelijkingen zijn uitermate problematisch. Nou, later deze uitzending reacties uit Den Haag. Ik geloof dat niet veel mensen ervan onder de indruk zijn, maar dat gaan we later horen. Meneer Arnold, dank in ieder geval voor uw beoordeling van dit rapport. Goedemiddag. En ook terug te lezen op onze website nos.nl. Daar ook veel berichtgeving over Rusland. Want de frustratie onder de tegenstanders van Poetin is groot. Ze hadden gehoopt dat er op zijn minst een tweede ronde zou komen. Dat gebeurde niet, want Poetin haalde ruim 64 procent van de stemmen. En dus is hij de komende zes jaar opnieuw president van Rusland. In het centrum van de hoofdstad Moskou is op dit moment een protestdemonstratie aan de gang. Daar is ook zo te horen. Kiesje Hekster. Kiesje, is het druk met mensen die uh, ontevreden zijn over de uitslag? Nou, Ik vind de opkomst heel erg tegengevallen, eerlijk gezegd. Gisteren was ik hier op dezelfde plek. Toen werd er gejuicht voor Putin. Toen vond ik me nauwelijks bewegen door de menigte. Nu zijn er wel duizenden mensen. Ik weet niet precies hoeveel vanaf de plek waar ik ben. Is dat moeilijk in te schatten. Maar het zijn er zeker niet de tienduizenden waar de organisatie gehoopt had. Wat zegt dat over uh, de, de, de bedoeling om vandaag te demonstreren dat er zo weinig mensen komen opdraven? Maar wat me ook opvalt is dat de sfeer gelaten is en bijna geslagen. Dat mensen toch heel erg teleurgesteld zijn in de uitslag van gisteren. En uh, ja, als ik er om me heen kijk, dan ben ik bang dat dit het misschien wel was. De demonstraties van de afgelopen maanden. Uh, de sfeer is echt heel anders dan de bijeenkomsten in december en in februari. Uh, er worden toespraken gehouden, er worden de bekende leuzen geroepen... 'Russia BF, Poetina, uh, Rusland zonder Poetin. Maar er is gewoon minder enthousiasme. De internationale waarnemers van de OVSE en de Raad van Europa... die waren vanochtend bij een persconferentie vrij kritisch... over de gang van zaken bij de verkiezingen. Hoe is dat aangekomen bij de mensen daar op het plein? Nou, de mensen voelen zich natuurlijk gesterkt in hun eigen overtuiging dat er gisteren uh, geen eerlijke verkiezingen zijn gehouden. Ik was bij die persbijeenkomst vanmorgen, de kritiek was inderdaad heel erg hard. Maar ja, de mensen hier op het plein die waren daar al langer van overtuigd. Ze voelen zich misschien gesterkt. Maar wat kunnen ze daar verder mee? Ze staan hier te demonstreren. Er zijn niet zoveel mensen als op gehoogd was. En ja, de situatie is zoals dit. Poetin heeft, uh, heeft gewonnen. Hij is weer voor zes jaar president. En dan moet je dus het prima bij neerleggen. Die weer hangt hier. En dat klinkt niet als een demonstratie waarbij mensen van plan zijn om door te gaan met protesteren. totdat er naar hen geluisterd wordt. Nou, er is uh, de verwachting dat er een uh, oproep zal komen. na het, uh, tijdens de uh, bijeenkomst. om wel naar het Kremlin te gaan uh, marcheren. Daar is geen toestemming voor gegeven. Dus als dat gebeurt, dat zal de politie die hier werkelijk massaal aanwezig is. Uh, met ...in, in, in k van ...met helmen, met knuppels. ...dat heb ik ook niet eerder gezien hier in Rusland. Maar als hij opnieuw kunt... ...en mensen gaan dat toch proberen... ...het radicale deel dat hier ook aanwezig is... Dan, uh, uh, ...dan zal er chaos komen... ...dan zullen we daar als niet volgen... ...maar of dat ook echt gaat gebeuren... ...dat, dat kan ik nu nog niet inschatten. Kiesja Hekster vanuit Moskou... ...vanaf dat plein waar die demonstratie plaatsvindt... ...daar is ook Guy Verhofstadt, oud-premier van België... ...die spreken we ook straks... ...en Hubert Smeets oud-correspondent van NRC, want er blijven heel veel vragen. Drie uur zaten ze bij elkaar. De coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartner partner PVV. De partijen moeten tussen de 9 en 16 miljard euro vinden... om het begrotingstekort voor volgend jaar terug te dringen. De wil om eruit te komen, die is er. Dat hebben ze allemaal benadrukt. Of het gaat lukken, dat is natuurlijk niet duidelijk. Vanaf het katzhuis doet Margreet Boer verslag. Om tien uur vanochtend waren de onderhandelaars... van VVD, CDA en PVV op het katzhuis.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 En hebben wij het gevoel dat we met een fair pakket naar de kiezer kunnen, dan gaat dit lukken. Hebben we dat gevoel niet, dan gaat dit niet lukken. We doen ons best, meer kan ik u niet beloven. De inzet van Wilders is bekend bij premier Rutte. Maar in 2010, bij de start, was er vertrouwen in deze samenwerking. En nu moet blijken wat dat waard is. Wij zullen nu moeten laten zien met elkaar dat we er ook in slagen met deze tegenwind tot extra maatregelen te komen. En dan heb je opnieuw rekening te houden met alle overwegingen. Dat betekent dat ik me heel goed realiseer waarom de PVV aan tafel zit. En ik weet wat voor de PVV belangrijk is. Ik weet wat voor het CDA belangrijk is. Ik weet wat voor mijn eigen partij belangrijk is. En wat we niet gaan doen is elkaars verkiezingsprogramma's oplezen. Want die kennen we. We gaan proberen eruit te komen. En de kans om met succes uit deze onderhandelingsfase te komen... is volgens premier Rutte het grootst door de komende tijd niet met de media te praten. Er heerst, als het aan Rutte ligt tenminste, een volledige radiostilte. Ik zou zeggen, dames en heren, tot over een paar weken. Straks, het College Bescherming Persoonsgegevens... heeft dringend extra personeel nodig. Maar is daar geld voor te vinden? Verkeersinformatie. Goedemiddag, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Op de meeste plaatsen is het een normale spits. Bij Rotterdam is het wat drukker. Dat komt door aanrijdingen. Op de A13 richting Rotterdam staat verknoopt het kleinpolderplein een vierde van 10 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... Het de de plein 7 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op, op de A20 richting Hoek van Holland... Rotterdam-Krooswijk, 6 kilometer... Maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Privacy en internet, hoe veilig ben je als online klant? Er gaat veel mis, zo bewijzen diverse recente inbraken op computers van bedrijven. En dan ligt persoonlijke informatie zomaar op straat. Het College Bescherming Persoonsgegevens, het CBP, ziet er namens de overheid op toe... dat privégegevens goed worden beveiligd en beschermd. Maar bij dit college is er nu twijfel of is deze klus wel aankunnen. Jacob Koonstam, goeiedag. Goeiedag. Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar ontbreekt het aan bij uw organisatie? Kijk, u, u zegt het zelf al. Er is in de afgelopen tijd natuurlijk erg veel te doen geweest over datalekken. En het idee is dat wij, dat er in Nederland, zoals ook overigens hier in Amerika... waar ik op dit moment ben, een meldplicht datalekken wordt geïntroduceerd. En dat gaat gewoon heel veel extra werk met zich meebrengen. Ik ben er dus voordat het gebeurt, maar ik moet wel waarschuwen... Op het totaal foute moment, natuurlijk, terwijl de heren in het katshuis proberen 16 miljard te vinden, moet ik wel aan de bel trekken en zeggen: er wordt nu per jaar 47 cent per Nederlander aan het CBP besteed. Uh, dat is gewoon weinig in, in vergelijking tot andere landen... en ook weinig voor de taken die op ons bordje terecht terechtkomen. Ja, yeah, want u hebt een budget van 7,5 miljoen euro. Is het niet genoeg om alle mensen mee aan de slag te krijgen? Maar wat betekent dat? U hebt het over een meldpunt. Bedrijven moeten het melden bij u als er wat fout is gegaan. Zo is het plan zoals het nu leeft bij het kabinet. En dat betekent dan? Ja, dat is dan vervolgens de vraag... Kijk, als het alleen maar een administratieve melding wordt bij ons... dan heeft geloof ik Nederland en wij er niet zoveel aan. Dus het idee is dan toch dat we naar die melding gaan kijken. Eén is het idee dat bedrijven die melden... Uh, de verple die, die waar data lekken plaatsvinden, dat die dat melden. Uh, zodat er twee, wij daar eventueel naar kunnen kijken... als het ernstige gevolgen heeft. En drie, overigens, ontstaat ook een meldplicht naar direct ja slachtoffers toe zeg maar gewoon individuele burgers die gegevens op straat hebben gestaan. Ik ga even onderbreken, want ik begrijp iets niet. U uh, bent blij met het feit dat er een meldplicht gaat komen voor bedrijven waar lekken, data lekken zijn plaatsgevonden en die moeten zich dan melden bij uw college en dan moet u ermee aan de slag. En u zegt ja dat gaat een hoop uh, werk kosten. Daar heb ik niet genoeg mensen en ook niet genoeg geld voor. Is dat een probleem? Nou ja, dat lijkt me een probleem, bedoel, die maatplicht heeft een bepaald doel. Namelijk dat de toezichthouder er vervolgens ook echt iets mee kan doen. Maar wat zegt het? Zegt het meer over het feit dat er meer bedrijven zijn met datalekken? Of uh, gaat het om het simpele feit dat uw college, uw organisatie... niet uh, voldoende menskracht heeft en geld heeft om uh, deze zaken te onderzoeken? Dat er nu aan de hand is, is dat we niet alleen... De melkele datalekken onder ons hebben, maar überhaupt als privacy waakhond zeg maar, op allerlei punten optreden. We doen een vijftiental onderzoeken per jaar. Heel veel meer kunnen we met de mensen die we hebben, niet doen. Ik zeg steeds um, de helft van de onderzoeken waar mijn handen. Jeuken om er iets aan te doen moeten we laten liggen omdat we nu al onvoldoende mensen hebben. En als deze cluster bovenop komt, betekent het dat we die andere onderzoeken ook al niet meer kunnen doen. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen. En ik vind dat het mijn taak is hoe ongelooflijk onhandig het tijdstip ook mogen zijn om aan de bel te trekken en te zeggen... Ja jongens. Nu gaat er nog een taak extra in, ons, op onze, in onze kant komen. Daar ben ik het ook erg voor. Dat vind ik ook verstandig om dat te doen. Nee. Dat Datalekken is een groot gevaar voor zowel de bedrijven overigens... maar ook vooral voor de burgers die er door geraakt worden. Maar dan moet je de toezichthouder ook de mogelijkheid bieden... om met die meldingen iets te doen. Ja. Maar Namelijk, komt u daar niet ansonder. een beetje laat bij? <-up5> ja. is toch iets van de afgelopen jaren al? Nee, dat zou ik wel kunnen zeggen. Maar het wetsvoorstel... waar het data lekker wordt ingevoerd, uh, is, is een voornemen van het huidige kabinet. En de staatssecretaris Steven, die zeer gemotiveerd is overigens om dat ook tot een goed einde te brengen, heeft een wetsvoorstel in consultatie gebracht. Het is nog niet eens bij de Tweede Kamer ingediend. Goed, een budget van 7,5 miljoen euro. Daarmee kunnen 75 voltijdsbanen worden ingevuld zoals uw college werkt. Vraag ik me af, waarom creëert u niet een potje... waarmee u heel goedkope hackers kunt inhuren... om op die manier meer deskundigheid in huis te halen... en daarmee meer datalekken bij bedrijven te kunnen opvangen en te onderzoeken? Nou ja, dan heb je een hacker in huis. Op zichzelf zou ik daar helemaal niet op tegen zijn, trouwens... als het een legale aangelegenheid is uiteraard. Maar dan ontdek je dus allerlei, waarschijnlijk allerlei lekken... Uh, die je dan ook moet gaan onderzoeken en waar we ook al de menskracht niet voor hebben. We zijn niet, een, we zijn niet alleen een instituut dat uh, datalekken onderzoekt, maar ook gewoon fouten die of, of onrechtmatige activiteiten, verzamelingen van data die zo niet mogen, mensen die er niets van af weten, mensen die niet gewaarschuwd worden, mensen die geen inzagen krijgen, mensen die plotseling blijken dat allerlei medische gegevens van de een naar de andere gaan. Ja, dat soort onderzoeken doen we ook en dat is primair onze taak nu. De staatssecretaris terecht over. Ze willen ons een extra taak geven, maar ik ben bang dat hij ons daar geen extra geld voor gaat geven. Dat is kort gezegd. Mijn, uh, mijn angst en reden waarom ik nu die data lekker zo in het nieuws zijn... desgevraagd heb ik gezegd, ja, jongens, ik weet niet zo goed... waar we de mensen vandaan moeten halen om ze te gaan onderzoeken. Uw zorg is mij duidelijk en hopelijk staatssecretaris Teve ook... die wellicht meeluistert, de staatssecretaris die meldplicht wil invoeren. Dank u hartelijk, Jacob Koonstam, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevers. Goeiedag gedaan. Goeiedag. Goeiedag Gerrit Goedemiddag. Zeg, het schijnt dat het in Brussel sneeuwt... Nou, nu niet meer, maar het vanochtend, heeft ze wel gedaan. Vanochtend, geloof Jazeker. ik, ja. ja. En hier ja. een beetje druppels, dat is een behoorlijk verschil voor dat kleine afstandje. Ja, het is ook een klein lage drukgebied wat het allemaal veroorzaakt. En dat, dan heb je vaak grote verschillen over een kleine afstand. En op zich was die sneeuw in België wel verwacht, alleen die zou voornamelijk in Wallonië vallen. En het is dus iets meer noordelijk gebleven. Dus dat was voor veel mensen vanochtend een verrassing toen ze de gordijnen openschoven, dat er een paar centimeter sneeuw lag. Ja, het was bij ons wel koud vanochtend. Tenminste, vooral als je het met gisteren, eergisteren ja. vergelijkt. Gaan we nog meer richting vriespunten de komende dagen? Ja, de komende nachten die zijn koud. Je kunt het buiten ook echt voelen nu dat het duidelijk kouder is dan de afgelopen dagen. De temperatuur is nu ook maar 4 tot 7 graden. Er staat ook een redelijk, ja, redelijk wat wind uit het noordoosten. Um, en ook de komende nachten zijn koud. Dus vannacht mo moeten we ook rekening houden met uh, temperaturen rond het vriespunt. En ook weer met gladde wegen op binnenwegen. En dat is ook uh, woensdagochtend zo. Maar woensdag overdag, dan gaat het weer veranderen. Dan komt er een frontensysteem over. Systeem? Eerst... Frontensysteem? Ja, nou ja, dat... sorry voor jargon. Is nee? <laughs> dat nog een Het gaat rekenen. <laughs> oh, Het okay. <Dat> gaat rekenen. het <laughs> uh, ja, systeem uh... van fronten waar water uitkomt. Ja. Ja, klopt. Zo, zo zeg je dat eigenlijk. <laughs> het is zo simpel. Maar later deze week, wat gaan we dan zien, Geert? Nou, kijk, we zitten. Uh, het, is, het, het is een weertype wat een beetje tussen, uh, tussen winter en voorjaar in hangt. Het is echt een overgangsweertype. Uh, het is niet echt winterweer. Het is ook niet echt lekker voorjaarsweer. Het is typisch maar een beetje maart. ja, typisch maat, een beetje ertussenin. dank je dankjewel. Dan gaan we terug naar de euro, want de euro kost ons alleen maar geld. Als we nou die gulden hadden gehouden, dan was het toch echt een stuk beter geweest met het welvaartsniveau. Dat staat in een rapport dat geschreven is voor de PVV. Vanmiddag is gepresenteerd door de PVV. De PVV wilde graag ook een referendum over. Joris van der Kerkhof, onze verslaggever, is in Utrecht bij het Geldmuseum. Joris, hebben ze in dat museum uh, nog gulden? Dus ik neem het toch aan van wel, hè? Ja, daar zijn uh, nog wel gulders, maar die zijn dan gulders uh, gewoon voor zoals je ze in een museum hebt. Want al je uh, het dat je ernaar kunt kijken, zoals jij misschien zelf ook nog wel een dubbeltje of een stuiver uh, oh, uh, achter hebt manier. gehouden om aan je kinderen en je kleinkinderen te laten zien. Nee. Um, maar, oké, okay. had um, Hier liggen ze, uh, overigens, niet alleen in het museum zelf. maar ook nog buiten het museum. In de stoep uh, van het museum. Uh, van het geldmuseum, wat vroeger de munt was. Hierachter worden de munten ook geslagen. liggen uh, nog een gulden, er ligt een Rijksdaal, er ligt een stuiver, er ligt een dubbeltje met trotse... Eh, plaatjes van de, van de koningin daar, daar bovenop eh, te zien. Daar kun je dus gewoon nog overheen lopen. 1963 Nederland staat er dan met de Nederlandse leeuw erop en een kroontje. Uh, dat is 2,5 gulden. Dan moet ik even doorlopen. Ops. dan kom je hier bij 1980. Waar een Nederlandse gulden te zien is. Uh, en had ik het net over de die dacht gezien. Dat is helemaal niet waar. En dat staat ook gewoon, dat was ik vergeten. Dat staat ook gewoon een uh, teken van, uh, van de leeuw op. Een kwartje uit, uh, uit 1974. Al die munten. Um, zoals ze in het echt waren, zoals ze ermee betaald hebben... Um, die bestaan eigenlijk niet meer, hè? behalve dus die paar op zolder... maar die anderen zijn, en daar komt het woord, verwokkeld. Um, daar is dus, dan moet je zo'n wokkel, zo'n chipsdingetje voor je en nemen. Daar zit dus een kronkel in. Nou, al die munten zijn op zo'n manier behandeld... dat je er niet meer mee kunt betalen... en dat ze uiteindelijk gewoon bij de ijzerhandel terecht zijn gekomen. Ik ben hier net binnen geweest... En heb aan een van de mensen gevraagd, die werkte conservator, of dat de gulden nog terug kan komen. Los van alle economische verhalen is het geen enkel probleem om de gulden terug te laten komen. De stempels, die zijn er nog gewoon. En als die stempels gebruikt kunnen worden en er is voldoende materiaal om, om te laten slaan, die munten, dan kunnen ze dat gewoon zonder... Enig probleem kan het allemaal geregeld worden. Zeg, hey, dat is jongens, mooi, ja, dat, dat, is, dat is in ieder geval goed om te weten. Heb je daar ook nog uh, mensen, bezoekers gesproken? Zijn die er nog uh, om te horen of zij de gulden terug willen? Wat is de laatste keer dat jij in een museum geweest bent? Oh, misschien ging het om nee. half vijf dicht, jongens. Ik weet het nee. niet. Nee, nee, ze zijn op maandag gesloten. Oh. Dat was minder flauw dan, dan dat het klonk. De meeste, dit, dit museum is op maandag uh, dicht. Oh ja, het is maandag. En ja. uh, daarachter uh, het museum, daar kun je nog wel... Uh, uh, dus ook op de plek komen waar ze munten slaan. Nou, dat zou nog mooi zijn om dat uh, uh, te kunnen gaan zien... of te kunnen laten horen. Alleen doen ze dat maar tot vier uur. Als er uh, opdrachten zijn uit Nederland... maar dat kan ook uit hele uh, verre andere landen. En Zuid-Amerika hebben ze laatst ook een, uh, een opdracht uh, gehad... Uh, uh, dan worden die munten echt geslagen. Maar dat, uh, dat doen ze dus alleen maar uh, in de ochtend. Dus dat kan ik je niet laten horen. Maar ik kan je misschien straks wel een gebokkelde gulden uh, laten zien. En uh, met uh, een van de conservatoren hier uh, napraten of bepraten. Uh, uh, of dat er ooit al eens eerder in de geschiedenis een moment is geweest. dat we terug zijn gegaan van, van een munt bepaalde naar muntsoort de naar een andere muntsoort. Oké, okay, Joris, dat horen we van jou. Dankjewel. Het heidje voor een kerwijtje in Utrecht, Joris van der Kerkhoff. Na vijf uur horen we natuurlijk Wilders uh, over zijn plan... om weer uit die euro te stappen en de gulden opnieuw in te voeren. Alle voor's en tegens, na vijf uur. Vanavond, BNN Today. Altijd is het, is het hierna weer zoeter. Zoeter dan het nu is, in ieder geval. op Zoeter dan het nu voelt, want hoe zuur is het eigenlijk nu? Vanavond om half negen op Radio 1. Heel kruiviaans is er eigenlijk wat Joris zegt. Sterk. Luister en kijk mee... Op radio1.nl Toen zit ik s'avonds avond op me verbazing te kijken... Er toen staan die twee daar, die, die, die, die asperger, die weesie. Schandalig wat daar gedaan wordt, dat deugt maar geen kant. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Frank Barendse is manager van Ali B. En dat vereist een bepaalde flexibiliteit. Op één dag moet hij soms schakelen van Wardshout, de wereld daardoor... tot een optreden in Appekendam.